Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 23 maart 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur s middags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen aan i-ask Bartimeus.nl. Wilt u deelnemen, ga dan naar www.bartimeus.nl i ask Hey, hey, goedemiddag. Uh, ik zie Tom en Nens, welkom. En fijn dat jullie er zijn. Ik zie voor de rest ook een aardige clubmensen weer, waarvan de meesten iedere vrijdag trouw langskomen. Dat vind ik hartstikke leuk. Uh, tenzij er zeer dringende zaken zijn om niet te beginnen, wilde ik gaan starten. Het is uh, drie uur. Het is overigens maar goed dat het afgelopen 15 minuten deze microfoon niet weer gaf wat ik weer gaf, zal ik maar zeggen, wat mijn OV Butler-app wilde met geen mogelijkheid inloggen. Het verrekte ding. Mijn buren zitten ook niet in de tuin, dat is ook <laughs> beter voor de verhouding in de buurt. Oké, okay, zijn er dringende zaken waarom we niet beginnen, Tom Mensen, eventueel? Dan pak ik de mic en dan gaan we even kijken wat we gaan doen. We hebben het er vorige week even met een aantal mensen over gehad om toch een aantal dingen iets te veranderen, uh, zodat de dingen die we beloven te behandelen uh, zeker aan bod zullen komen. En dat vond ik een uh, goede en waardevolle tip of vonden wij. Dus die hebben we opgevolgd. Aangezien dit een vragenuur heet te zijn, hebben we de vragen die bij IASk worden uh, gestuurd. Dat doen we wel als eerste. En die behandelen we en gaan dan verder niet op de chat op vragen op vragen in. Neen atems. Oh, waarom praat je zo hard tegen mij? Gaan dus niet verder op vragen op vragen in. En die komen dan later bij punt 6 aan de beurt. Dus puntje 1 is I ask. Uh, puntje 2 ga ik een review doen van de app OV Butler. Ik uh, vind het een mooi ding en uh, hij helpt mij, dus dan word ik er blij van. Ja, dat is dan gaat Nancy een verhaaltje houden over tekstverwerkers. Hoe toegankelijk zijn ze? Wat kunnen ze? Hoeveel hebben we er? En nog veel meer. En wat kosten ze ook nog natuurlijk? Dan gaat Tom helemaal los met uh, Audio Galaxy. Ik uh, begreep dat hij daar toch redelijk blij van geworden is. Nou, laat hij ons meenemen. En dan komen we bij nummer 5 vragen, tips, tricks uit de chat en wat er verder nog ter tafel komt. Ehm. Um, nou, dan wou ik starten bij punt 1 vragen uit iAsk. Ik heb er eerlijk gezegd niet veel binnen zien komen, of andere dingen die uh, als zodanig aangemerkt kunnen worden. Jij toevallig, Tom? Nee, helemaal niks. Oké, okay, dan uh, gaan we gauw verder voordat iemand anders er nu vragen tussendoor hoort. Die komen later. En dan ga ik beginnen met de app uh, OV Butler. Sorry. De OV Butler, uh, of nee, er was al een OV-app die heette Chipkaart, of OV-chipkaart. En daarmee kon je reizen bekijken en wat het saldo was. Dat was op zich hartstikke leuk, maar iedereen voelt nu op zijn klomp aan dat de grote missing tabblad of missing link in die app was: van ja, welke reizen heb ik wel in en niet uitgecheckt, of waar ben ik vergeten uit te checken. Tot mijn grote vreugde was dat bij OV Butler uh, anders. Uh, want daar zit een keurig tapje. Alle reizen en niet uitgecheckte reizen. Ik zal hem even bijpakken. Linslaan. Worden. Oplevels. Worden. Oplevels. Schrijf snel. Worden. Schrijf snel. 55. 50%. 95%. 95%. En hem wat harder zetten. Donderdag 1 maart. Linslaan. 14. 56. Kom op. dan. Zal dan. Wat ik bij OV Butler lastig vind, je moet inloggen met je gegevens. Nou, dat is nu op zich niks geheims. Maar de velden die uh, gebruikersnaam en wachtwoord bevatten, die zijn een beetje moeilijk te bereiken. Die kun je soms met links-rechts vegen gewoon niet bereiken. En als je rustig met je vinger van boven naar beneden veegt, wel. En je komt dan in een scherm waar bovenin een login-knop staat, die je niet moet gebruiken. Dan komt er een veld voor um, gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens heb je nog een aanmeldenbutter, een annulerenbutter en nog een inloggenbutter. En die laatste inloggenbutter moet je hebben. Al je hebt Ik zal hem even... Navigon 2.0. Nee, Navigon 2.0. Navigon 2.0. Onveer. Je hebt bovenin een i-knop. Dat is een soort informatieknop. Daar staat een verhaaltje wie hem gemaakt heeft en wat ze ermee willen. Navigation buiten transacties. Navigatie met een punt. Je hebt een transacties. Saldo. Saldo. 29.054 cent. En op een gegeven moment gaat je ook uitrekenen wat je de laatste 7 dagen gebruikt hebt. Alle reizen. Top 1 van 2. Je hebt een alle reizen tab. Geselecteerd. Onvolle reizen. Top 2 van 10. Nou, we bekijken eerst even de alle reizen tab. Nee. Geselecteerd. Om alle reizen. Tap. Geselecteerd. Top of Top, niet onvolledig, donderdag 22 maart. Komt tekst. Ren, 9, 20, 9, 32, Utrecht Overvecht, 2:20. euro Landstroom Dreef, 9, 25, 9, 51, Willem Dreeslaan, 1 18. En je kunt de reis dubbel tikken. Dan komt hij bij een terugknop uit. Ik geef nu naar rechts. Yes. donderdag 22 maart. Komt check in. 945, Landstorm Drees, Schiplet. 951, Willem Dreesla. Ik prijs 1 euro.18. Claim terug. Knop. Dus je kunt ook van een gedane reis een teruggave claimen. En uh, als er bijvoorbeeld fout afgeschreven is of teveel afgeschreven is. Ik ga nu terug naar de reizen. De De 45. 9, 51. Willem 2 slaan. Hij houdt tot 30 dagen vast. Je kunt ook naar boven schuiven met drie vingers. Rij 4 tot en met 7 van 43. Rij 7. Rij 13 tot en met 16 van 43. Start vol overrecht. 8, 3, Utrecht, 8, Utrecht, Lotte. Kijk waar we nu ergens zitten. Maandag 12 maart. Maandag 12 maart. Je kunt uiteraard ook met vier vingers op de onderste helft van je display tikken. David van David van Molum, station Bodden, donderdag 23 februari. En dat is donderdag 23 februari. En ja, dat is inderdaad een maand geleden. Um, dus ik, ik vind dat duidelijk. Er staat ook duidelijk aangegeven hoe je ingecheckt bent en wanneer je uitgecheckt bent. En ik vond de informatie van OV. Eh, uh, Chipkaart. Ja, een beetje verwarrend. Het leek wel alsof het in een verkeerde volgorde gepresenteerd werd. Ik vond het niet, niet echt uh, superintuïtief. Ik tik met vier vingers boven op het scherm, op de bovenhelft. Knop. En ik kom meteen bij de i-knop terug. Ik veeg naar rechts naar het Transactie. Navigation. Uit Transacties. Navigating. Zodo. 29 euro. 18 euro. 49 in de afgelopen zeven dagen. Ik heb uh, flink wat gereisd zo te zien. Geselecteerd. Alle reizen, twee van twee. En dat had hij eerst nog niet bedacht. Daar doet hij heel lang over voordat hij dat bedacht heeft. Hoeveel ik gereisd heb. Of hij springt er een keer overheen met de links- rechtswegen. Dat zou ook best kunnen. Is mij niet helemaal duidelijk. Onvolledige reizen twee van twee. Ik ga naar onvolledige reizen. Geselecteerd. Onvolledige reizen Top twee van twee. Nou, het gebeurt mij nog wel eens een keer dat ik bij de bus verkeerd uitcheck. En ik ben of te lui of te dom of iets heb, uh, is er een reden waarom ik nog geen uh, viziererskaart heb. Dat wordt toch wel een keer tijd, maar hier komt het wel goed uit. Donderdag 8 maart. Leenslaan 14.56, niet uitgegekt, 4.00. De pleinen slaan. Donderdag 1 maart, context. Station overvecht 17.36, niet uitgegekt, 4.00. Donderdag 23 januari, station overweg. 1736. Niet uitgecheckt 4 euro.0. Nou, 1736 is niet uitgecheckt. Dat is 4 euro. Dat is dus een busreis geweest. En ik reis daar alleen maar met lijn 1. Dus die doe ik dubbel tikken. Terug, knop. En ik ga naar rechts vegen. Reis. Donderdag 1 maart. Koptekst. Check in. 1736. Station overweg. Check uit. Niet uitgecheckt. Wat daar waarschijnlijk gebeurd is... ...is dat ik uh, op de David van Wollenstraat ben ingestapt. Daar heb ik ingecheckt. Toen ben ik gereisd naar station Overvecht. Daar heb ik getracht uit te checken. Dat heb ik waarschijnlijk gedaan en daarna meteen weer ingecheckt. Uh, bij de spoorwegen kan dat niet. Dan begint hij te piepen. Maar bij sommige bussen kan het wel. Ik geloof dat het bij Arriva niet kan. Maar bij Connection in Utrecht kan het wel. Ehm... Uh, ja, of dat ik dat pasje er dan te lang voor hou, of iets anders wonderlijks gebeurt, weet ik niet. Maar het uh, claimen van deze reis voordat ik um, de OV Butler had, was heel vervelend. Dan moet je formulieren invullen. Nu kan ik doorwegen naar rechts. Ik prijs 40.0. Claim terughaven. Knop. En claim teruggraven is tevens de laatste knop op dit scherm. Die doe ik tikken Claim terughaven. En ik ga naar boven toe. Daar heb ik een sluit. Een Ik ga dit scherm even langs. Een teruggaveformulier. soort claim. soort claim. gegevens. Grijs knop. soort claim. Hij wil dat ik de soort claim invul. Een Die kan ik, dacht ik, niet dubbel tikken. Een formulier. Nee. soort claim. soort claim. Tik ik dubbel. Terug. Knop. Vervoer. Nee. VVD. En Connection. Ja, Connection, dat uh, rijdt nu terecht hier, die doe ik dubbel tikken terug los. Twee Ik geef naar rechts. Knoop, connection, vergeet het, zet niet uit. Ik steek even een cockpit van mijn laptop dat iedereen doorheen praat. Vergeet op de in bed. Nou, dat is de enige soort claim die ik hier kan doen. Sluit knop. Kom je terug bij de sluitknop? Ik veeg naar rechts. Terug uit de familie. Soort claim. Kom ik, vergeet op de in bed. Oké, okay, prachtig. Vervoerssoort. Vervoerssoort. Vervoerssoort. Terug knop. Ik veeg naar rechts. Vervoerssoort. Dus. Nou, meteen prijs. Wat hebben we nog meer? Tun. Eentje al. T. Het gewone spul. Dus Tik hem dubbel. Zet knop. Kom ik weer terug bij de sluitvecht naar rechts. Terug aan de soort klik. Vervoers, route, station overvecht. Lij nummer. Rute station overvecht. Route. Terug, knop. Route. vertreklocatie. Station overvecht. Tekstveld. Nou, dat klopt. Aankomstlocatie. Tekstveld. Bewerkbaar. Daar wil hij een aankomstlocatie hebben, Nou, gelukkig heb ik hier een toetsenbordje voor me staan waar ik hem even op kan zetten en overvecht kan typen vertreklocatie vergeten en ik pak hem eraf en dubbel tik de greetknop station overvecht station overvecht uh, die eindhalte wil hij echt hebben, dus als je dan uh, verkeerd hebt uitgecheckt... ...dan moet je daar dezelfde halte invullen. Lijnnummer. Lijnnummer. Terug. Lijnnummer. Lijnnummer. Tekstveld. Tik ik dubbel. Uh, was in dit geval was het lijn 1. Wil die nog meer hebben? toelichting. Uw gegevens. Knoop. Toelichting. Ja. Toelichting. Toelichting. Gegevens. Toelichting. Toelichting. Die heeft een tekstveld. Toelichting. toelichting. Toelichting. Textveld. Tekstveld. Ik ben blind en kan niet zelfstandig, zelfstandig. uit 15 uur 14. Staat vervoersort dus noemt ze station overvrij. Lijnnummer, toelichting uw gegevensknop. Dan heb je nog een uw gegevensknop. Die kun je dubbel tikken. Terug, knop, gegevens. En de uw gegevensknop daar voegt hij in feite de gegevens mee in. Die je um, in het instellingen scherm kunt invoeren hij wil heel veel van je weten persoonlijk, context geslacht, man voor letters? nee, tussen, van de naam, velde, tek, geboortedatum 3 maart, e-mail nee, op, adres, zuster van op, huisnummer, 5, postcode 3000, woonplaats, benwolder, betaling, rekeningnummer 5, rekening, nee, van de velders, Rekeningplaats. benwolder shit soortkaart. Persoonlijke kaart, verstuurknop. Dus die hoef je maar eenmalig in te vullen. En daaronder staat een verstuurknop. Die doe ik dubbel tikken. Vijf, tekstveld. Terug, knop, gegevens. Persoonlijk, postcode. 5, 8, 1, 6, 8. En het enige wat hij nu doet is terug naar, die, uh, naar de bovenkant van dat scherm springen. En dan zou het verstuurd moeten zijn. Ik heb het één keer geprobeerd hiervoor. Die heb ik inderdaad terug gehad op deze manier. Um, ik vind een aantal dingen vind ik niet zo informatief. Nee, laat ik met de leuke dingen beginnen. Ik vind het een geweldige app uh, om op deze manier claimformulieren te kunnen invullen. Want dat is anders gewoon heel erg lastig. En zeker op de site van de OV-chipkaart. Tenminste, ik vind het lastig. Um, ze hebben het slim gedaan door die mijn gegevenspullen uh, apart te laten invullen en die hier in één klap achter je claimformulier te kunnen zetten. Dus ik vind dat uh, soepel en goed werken en dat je makkelijk gemiste ritten kunt opzoeken waar je niet hebt uitgecheckt. Dan wat ik lastig vind, dat inloggenverhaal is een beetje lastig. Met die velden die er soms wel en niet zijn in het links-rechts vegen. Dat je die alleen maar van boven naar beneden kunt vinden. <coughs> ik vind eigenlijk ook dat als ik in een bepaalde bus incheck, dat hij best mag weten wat voor lijnnummer dat is. Of eigenlijk vind ik gewoon dat hij dat moet weten. Ehm... Um... En hij mag voor mij ook best weten dat dat een bus van connection is en dat het een bus is. Dus ik vind eigenlijk nog wel dat ik veel gegevens moet invullen. Uh, ik zou verwachten dat je alleen maar een bedoelde eindhalte invult. En uh, eventueel een reden en claim. Maar daar gaat ze schijnbaar niet voor. Ik geef het terug naar het beginscherm. Toelichting: ik ben blik en kan niet uit. Ja, zielig Moet ik even kijken die, waar die gegevens ook alweer zaten. Tim, Knop. Transacties. Navigat. Zolder. 18 euro. Allerheid. Geselecteerd. Op Donderdag 8 maart. Knop. Als die bij die i verstopt, dat kan ook. Zet Knop. Informatie. De ov is in. Hoe werkt ov -Bittler? ov -Bittler haalt. Je geeft de bedrijf aan bij de... de bedrijf bezorgd vervolgens je claimformule. De butler bezorgd. De mobiele endo met... Informatie. Informatie. Ik kan hem nu tot mijn schande even knop. niet vinden. Maar zo heel auto heeft hij gewoon een knop die je mist. Dat is wel een beetje Transacties. jammer. Transacties. Navigation, item, knop. navigation item, knop. Moest je die De. Ja, die navigatie moest je hebben, dat is waar ook. Waarom geef die knop dan zo'n naam zou je kunnen verzuchten? Maar goed, je kunt mezelf een label geven. De mobiele NL-netwerk. Gegevens. Gereed. Knop. Onveen. Sint-naart. Kom. 3, 5, 2, 8. Persoonlijke gegevens. Initialen. Nou, dan moet je dus alle dingen invullen die ik net... Geslacht. ...heb laten horen. Tot en met. Plas. Den Wolde. Nederland. Telefoonnummer. e E-mailadres. Rekeningplaats en over soortkaart. Persoonlijk hand afknop. En hier kun je ook afmelden en eventueel met een andere kaart aanmelden. En als je klaar bent met het invullen van die persoonlijke gegevens, dan um, tik je rechtsboven op greet. Batterij 494 gereed. Knop. En kom je terug op het hoofdscherm. 18.49 gebruik 15. Dus ik vind het een, een mooie app met wat nadelen. Die je, als je er wat moeite voor doet een hele hoop werk uit handen neemt. En je kunt het gewoon geheel zelfstandig doen. En daar word ik dan wel weer hartstikke blij voor. Oké, okay, vragen? Nee, ben ik er nou helemaal. Uit? Ben ik nog in de chat of ben ik uh, weg? Iedereen is heel stil. Nee ja, hoor, ik ben toch in de chat. Nou, dan hoop ik dat ik uh, het verhaal duidelijk uh, neer heb kunnen zetten, of het was zo onduidelijk dat niemand dat durft te zeggen, of het was voldoende duidelijk. <laughs> en zijn er geen vragen. Uh, wat mij betreft kunnen we dan door met het. Een derde stukje en dat gaat over Nancy en verhalen over tekstverwerkers. Hallo, ik wou wat vragen. Dat mag, ik had al geroepen over vragen. Misschien was ik daar niet duidelijk in. Vandaar dat het zo uh, onsterfelijk stil was. Wat wou je vragen als dit? Nou, um, waar ik instap, daar heb je twee lijnen. Um, en ik weet nooit of ik in tram 2 of in tram 6 zit. Het interesseert me ook niet, want meestal uh, maakt dat ook niks uit. Alleen als ik een lijnnummer moet invullen, hoe belangrijk is dan of ik het goede nummer invul? Uh, het, is een, um, het hoeft niet echt een nummerveld te zijn. Sorry, het is een tekstveld, dus je mag er ook neerzetten, 2 of 6. En als jij in de toelichting erbij zet dat jij, omdat je het niet kunt zien, niet kunt bepalen welke lijn het is, uh, maken ze daar waarschijnlijk geen probleem van. Maar je moet wel uh, al die gegevens invullen, want als je dat lijnnummer bijvoorbeeld openlaat, zo van: nou, ik weet niet welke lijn het is, doei. Um, dan kun je die Mijn Gegevensknop onderaan niet indrukken. Uh, hij is overigens niet grijs, maar hij, hij zegt gewoon mijn gegevens en uh, je dubbeltikt hem en er gebeurt gewoon niks. In dat geval vindt hij gewoon dat je iets niet goed hebt ingevuld. Ja, dat is ook nog een onduidelijk punt trouwens. Dat als je iets niet invult, kun je dat merken als je die gegevensknop uh, die onder het formulier staat dubbeltikt, dat er dan gewoon niks gebeurt. Dus ik zou het er dan gewoon bij zetten. Oké, okay, bedankt. Nog andere vragen? Oké, okay, dan gaan we door met het verhaal van Nancy en uh, tekstbewerkers. Ik ben zeer benieuwd wat je gevonden hebt, Nens. Uh, verras ons en, en kom met mooie dingen. Uh, verrassen, verrassen. Mm, met dit mooie weer verras ik je toch al een beetje, of niet? Uh, even kijken, wat heb ik gedaan? Ik heb een aantal uh, appjes gedownload en vergeleken met elkaar. Natuurlijk uh, de tekstbewerkers. Um, ik heb ze getest op uh, voice-over toegankelijkheid, zeg maar. Uh, ik heb gekeken wat voor formaat ze vo uh, voortbrengen, dus in wat voor formaat worden ze uiteindelijk opgeslagen. Op welke plekken kan ik het opslaan, dus waar, uh, ja, waar, waar, waar kan ik het opslaan, kan ik het in uh, lokaal opslaan, Dropbox, iCloud, dat soort dingen meer. Voor de rest heb ik ook even gekeken uh, of je het kunt mailen. ...Twitteren of Facebooken, dus exporteren eigenlijk in een uh, moeilijk woord gezegd. Uh, even gekeken of je kunt printen. En ik heb gekeken naar de opmaak, niet dat dat heel belangrijk is, maar uh, soms vinden mensen dat heel belangrijk. Um, even kijken... Uh, natuurlijk naar de prijs en uh, nog wat extra dingetjes. Verder heb ik gekeken naar de zoekfunctie. En vanuit mijzelf dacht ik, nou, ik vind uh, zoeken in de bestanden die al bestaan, dat leek mij een goede optie om dat in ieder geval even goed te checken. En toen sprak ik Dirk vandaag en die zei, ja, maar je moet ook zoeken in de tekst. Moet je even kijken of dat kan. Dus dat heb ik snel net even gedaan. Um, dus die staat er nu ook bij. Welke ik heb getest, de appjes. Oh, trouwens wat ik allemaal heb getest en uh, gedaan... dat vind je uh, dadelijk gewoon weer terug op de blinkmagazine.nl. Daar zal ik het geheel uh, neerzetten en kun je het nog eens langzaam nalezen. Um, de appjes die ik getest heb uh, zijn... Uh, Documents, de free versie. Of de gratis versie moet ik zeggen. De fast keyboard, board, de tiny editor. Nox, K-Write... Plaintext, my text light, uh, Die andere kan ik niet zo goed uitspreken. IA Writer. Evernote Pages, Office 2, uh, notities en Documents to Go. Dat zijn uh, degenen die ik tot nu toe heb getest. Als jullie uh, anderen willen laten testen, dan, uh, dan kan je dat nog even aangeven. Um, deze zijn allen gratis op 2 na, nee ik moet zeggen op 3 na. Even kijken, de uh, pages is natuurlijk uh, 7,99 en die IA Writer is 79 cent. En dan hebben we Documents to Go, die is 13,99 voor de premium versie. En als je een iets uitgeklederde versie wil hebben, dan heb je hem voor 7,99. Um, wat is er eigenlijk uitgekomen? Nou, um, als ik even ga kijken. Uh, over het algemeen uh, zijn ze aardig toegankelijk, maar natuurlijk niet allemaal. Documents, de uh, free versie, uh, die is toegankelijk. Het uh, is ook een hele simpele uh, tekstwerker. Je kan er niet zoveel mee. Tenminste, je kan er niet zoveel mee. Er zit geen zoekfunctie in. Ook niet uh, om, de, uh, om de bestanden door te zoeken en dat soort dingen meer. Maar voor uh, simpel werk is het zeker een, een goede keuze, denk ik. Uh, welke is nog meer benoemenswaardig? Even kijken. Ja, pages is op zich een hele goede keuze. Uh, maar zoals uh, Dirk al zei, een, een belangrijke optie die, uh, niet, tenminste, die wij nog niet weten, of tenminste ik niet weet en Dirk niet weet. Hoe je nou dat zoeken voor elkaar moet krijgen als je een tekst in de tekst zelf zoekt. Om dat goed voor elkaar te krijgen. Uh, het zit er dus wel in dat je in de tekst kunt zoeken. Maar hoe je dat dan weer goed voor elkaar kunt krijgen om daar dan uiteindelijk je cursor op te krijgen, dat, dat, is, dat is nog een... Uh, een raadsel. Misschien weet een van jullie dat. Um, even kijken. Dan heb ik. Even kijken. Evernote. Uh, misschien hebben jullie er ook wel van gehoord. Kan heel veel mee. Je kunt er ook allerlei dingen vanuit het internet weer opzetten. Um, hij is niet echt toegankelijk. Je kunt hem met omwegen. Kun je er wel iets toegankelijks van maken. Dus als je echt daar werk in steekt, dan is er wat mee te doen. Uh, en dan zou, ik liever, ja, dan, dan zou ik daarvoor kiezen als je echt uh, uitgebreide dingen wil gaan doen. Uh, even kijken. Eigenlijk uh, de verrassing van, uh, van, tenminste die ik hier tussen vond, uh, vond ik, als je mij vraagt wat is de beste en een gratisen, want daar hou ik van. Hè. Niet dat de betaalde slechter zijn of beter of wat dan ook, maar... Ik denk dat er een, een, een mooie tussen zit. En die heet die Fast Keyboard. Alleen, daar zit een alleen aan. We kunnen alle knoppen bereiken, maar ze zijn niet allemaal netjes gelabeld. Dus hij roept nog een heleboel knop, knop, knop, knop. En als je die knop gaat labelen, denk ik dat het een heel mooi programma is om uh, te gaan gebruiken. Dus ik dacht dat het misschien wel een goed idee is om daar eens een uitgebreide podcast over te doen. Um, dus al het even kort en bondig te vertellen. Ik denk dat Fast Keyboard de grote kans hebben is in dit verhaal. Um, documents, free. Ja, plaintext. Dat zijn eigenlijk wel uh, de, de simpele uh, uh, tekstbewerkers waar je ook wel wat aan hebt. Die je ook gewoon nu kan gebruiken zonder allerlei poespas. En dan blijft over, even kijken. Ja. Even nood als je echt, echt de tijd in wil steken. Dat is het zo'n beetje. Ik ga de mic weer laten en eens even kijken wat er allemaal te vragen wat er voor vragen zijn. Ja, een paar uh, noemde je in je lijstje van je onderzoek, maar die, die heb je nu even niet besproken. Misschien ook vanwege de tijd. Zoals de notities en, en K-Ride. K-Ride heb ik een paar weken geleden uh, gedownload, maar nog niet echt, echt uh, meegewerkt. Mee heb je daar ook nog iets over gevonden? Of zijn dat dingen, uh, K-Write en notities, die, die niet, niet echt uh, voldoen? Ja, uh, uh, even kijken. Notities, ja, dat zit er standaard in. Hè. Tenminste gewoon in de Mac. Wat daar opvalt is eigenlijk dat uh, ja, je kan er gewoon heel weinig mee kan. Uh, maakt tekstbestanden en je kunt het mailen. Dus je zult het altijd via de mail uh, iets mee moeten doen. Het is niet zo dat ik het ergens kan opslaan of wat dan ook. Uh, een beetje minimale uh, dingen die ik er uiteindelijk mee kan doen. Ik, ik heb eigenlijk alleen maar één keuze, ik kan het mailen. Ik vind het een heel prettig programma om mee te werken trouwens hoor. Dus, um, Dan van. even kijken, de K-Write. Die is uh, voiceover over uh, toegankelijk. Alleen als ik er doorheen loop vind ik het niet logisch zeg maar, hoe die door zijn knoppen en zijn uh, volgorde loopt. Hij heeft inderdaad, hij kan meerdere formaten aan. Oh, mijn beeld valt. Oh. Uh, even kijken, wat heb ik er nog meer over geschreven? Buh, buh, buh. Ja, hij heeft inderdaad ook... Uh, font. Ja, er zitten wat leuke dingen in die k dat is waar. Er zit, uh, je kan bijvoorbeeld uh, uh, tekst laten vertalen, er zit een woordteller in... De zoekfunctie, even kijken, zoeken in tekst zit er niet in. En zoekfunctie door de bestanden zit er weer wel in. Ja, op zich vond ik het ook wel een aardige, maar die, ja, die knopvolgorde zoals die er doorheen loopt, ja dan, dan moet je even in thuis raken, denk ik. Ik hoop dat dat genoeg is, anders hoor ik het wel. Ja, helder bedankt in ieder geval. En, uh, zeker uh, nuttig. Wat ik nog even graag wil aanvullen op uh, notities... het is op zich een mooi ding... en je hebt een goede zoekfunctie daarin... Uh, maar als je een notitie aan het schrijven bent... en je kijkt even in je agenda... dan ben je de cursorpositie in je notities kwijt. En dat hebben andere tekstwerkers, bijvoorbeeld wel. Je noemde de plaintext... en dan kun je gewoon omschakelen naar van alles en nog wat. En als je weer in plaintext bent... kun je direct verder gaan typen... Uh, waar je gebleven was... En bij notities moet je die helemaal weer opzoeken. Dat vind ik zelf een erg groot nadeel van notities. De opslag van notities noem je nog even. Uh, die kun je laten synchroniseren met de Outlook. Dat zijn de Outlook Notes als je dat synchroniseert. Dus op zich is dat wel mooi. En van een aantal andere tekstwerkers staat, <coughs> staan de teksten gewoon bij. Uh, als je iTunes start, naar je iPhone gaat, daar het appjes, tabblad aanklikt En dan helemaal doortapt naar die boomstructuur uh, van appjes die bestandsoverdracht aankunnen. En daar kun je dus het appje opzoeken van boven naar beneden. Geef het een tap, dan krijg je een toevoegen knop. En geef je weer een tap, dan heb je dan een opslaan knop. En met die opslaan knop kun je dus het betreffende of eventueel zelfs mappen of geselecteerde bestanden opslaan op je pc. Verder vond ik het een uh, stoel verhaal, en die, die document reader die uh, 13,99 kostte. Is dat nog wat geworden of is mijn account gewoon nu helemaal leeg? <laughs> uh, uh, wat wilde ik zeggen? Oh ja, jij, jij had het over die iTunes-opslag, inderdaad. Daar had je het over. Uh, ik moet eerlijk zeggen, die fast keyboard heeft dat als enige niet. De rest uh, wel, maar uh, die fast keyboard die ik net aan het verkopen was niet. Documents to go. Ik denk dat je rekening leeg is... Uh, ja, uh, yeah. ik denk dat we samen nog eens even goed naar moeten kijken, denk ik, of het echt uh, het geld waard is. Ik had een uh, nog een vraag, als ik die nog kwijt kan over uh, het uh, omzetten, of tenminste, nee, als je met een tekstverwerker naar de gang gaat met iPhone, uh, dan uh, en je zet dat naar, over naar Dropbox. Dan ben je heel vaak de opmaak van je teksten kwijt. Die uh, zit niet helemaal goed. Uh, uh, werk jij bij de Dropbox aanhanger? <laughs> ja natuurlijk. <coughs> Welke tekstwerker heb je dat dan over? Heb je een specifieke uh, um, in gedachten Want ik weet dat Pleintext uh, heeft een redelijk makkelijke synchronisatie naar Dropbox. Maar plaintext heeft een menu wat je op moet roepen. En dat vind ik een wat vaag menu. Want dat komt dan wel omhoog, maar dan moet je met je vinger opzoeken en dan kun je pas links-rechts vegen in het menu. Maar welke tekstwerker had jij in de pet voor synchronisatie met Dropbox? Uh, ik heb wat experimenten gedaan met uh, Pages. En uh, dat lukte me toch niet helemaal goed. Ja, niet dat ik nou zo'n aanhanger ben. Ik ben helemaal niet zo'n aanhanger van al die spullen die uh, ergens anders naartoe gestuurd worden. Maar soms is dat wel uh, handig als je wat ziet... Uh, proberen en ik denk nou dan zet ik het in Dropbox en dan uh, kijk ik wel maar toen was de opmaak toch niet meer die die is niet altijd die is niet altijd betrouwbaar je kan niet altijd de dingen mee doen die je ermee wil doen of of je bent dingen kwijt of je het, het is niet helemaal goed in elk geval ik was er niet ik werd er niet vrolijk van ik heb geen ervaringen met pages in Dropbox, daar zal ik naar kijken. Uh, ik doe wel redelijk veel in pages als ik uh, stukken schrijf en als ik ze wegstuur. Uh, via e-mail heb ik nog nooit commentaar gehad dat het er niet uitzag. Wat ik van pages wel een leuke optie vind als je documenten deelt, is dat je kunt kiezen of je het in Word in pages of in PDF-formaat wegstuurt. Dus je kunt ook gewoon PDF's schrijven in pages. En dat vond ik wel. Uh, ja, daar werd ik wel blij van. Ik schrijf het, het dropbox verhaal op en ik zal daar naar kijken. Akkoord. Zijn er nog meer vragen over het verhaal van tekstverwerkers? Nou, ik zit gewoon mezelf een beetje te inventariseren. Want ik denk als ik uh, ga noten leren... dan kom ik er een beetje achter te denken dat uh, peaches toch het fijnst is voor mij. En dan gewoon via pdf inderdaad mailen naar, uh, naar de andere mensen die in de vergadering uh, zaten. En waarom heb je voorkeur voor pages boven bijvoorbeeld notities? Nou ja, notities wat je al zei, dat als je dan eventjes, wat, je dan eventjes kijkt bijvoorbeeld in je agenda voor een, uh, een volgende vergadering bijvoorbeeld, dan ben je al gelijk uh, kwijt, hoorde ik. Dus uh, dat is bij pages niet zo neem ik aan. Nee, de cursus bij pages blijft volgens mij uh, gewoon staan. En dat is inderdaad een groot voordeel, dat ben ik helemaal met je eens. De andere vragen of opmerkingen? Ja, of uh, iemand uh, misschien nog uh, weet dat zoeken in die tekst voor de pages. Nou, die ga ik dan ook maar opschrijven. Uh, want in grotere documenten is het wel erg makkelijk dat je, vind ik tenminste erg makkelijk, dat je gewoon wel kunt zoeken. En het zoeken op zich gaat wel. Maar uh, inderdaad, wat je zei, waar hij dan precies dat woord gevonden heeft, weet ik niet. Uh, maar het kan ook best dat hij gewoon dingen in de rotor daar erbij gaat halen. Of dat hij... Um, dat op een vaste plek op het scherm zet die je aan kunt tikken. Als je er een braille aan hangt gaat het prima. Die braille springt direct naar dat uh, opgelichte woord. Dus hij maakt hem wel highlight of vet in ieder geval. En met je breiregel kun je dan met je cursorrouting op dat woord klikken. En dan uh, kom je op de tekst waar je naar gezocht hebt. Die schrijf ik ook even op. En dan gaan we denk ik maar door naar de volgende. En dat is uh, Tom met Audio Galaxy. Of er moet nog iemand heel snel tussendoor komen. Nee, Tom komt er maar in. Of ja, Tom komt er maar in. En ga maar met Audio Galaxy lawaai maken. Oké, okay, hij doet het. Ja, Audio Galaxy. Um, vorige week hebben we het gehad over de thuisdeling van iTunes. Dat uh, nou, werkt op zich prima, alleen moet je dan binnen, je bereik, uh, binnen het bereik van je, van je wifi zijn. Audio Galaxy biedt de mogelijkheid om waar je ook bent te streamen, je eigen muziek te streamen. Om met het goede nieuws te beginnen, ik heb het werkend gekregen. Uh, en dan nu het slechte nieuws, dat ging niet vanzelf. Om te beginnen, uh, Audio Galaxy gaat dus via internet. Dat betekent dat het via een service loopt: via www.audiogalaxy.com. Wat zij bieden is dat ze zeggen dat ze overal waar je internet hebt uh, uh, naar je eigen muziek kunt luisteren die op je pc staat. Dat is dan al meteen het eerste punt. Uh, dat gold trouwens ook voor de thuisdeling: je computer moet aanstaan. Ik weet niet of Audio Galaxy uh, eventueel zou werken met een, uh, een NAS. Daar heb ik ook nog niks over kunnen vinden. Dus je pc moet aanstaan. Daarnaast, ik zei het al, is het een internetservice. Wat zij zeggen is, uh, we kunnen dus al je muziek streamen. En we bieden ook nog, als je dat wil, een mix van een kleine miljoen nummers aan. Dat doen ze op dit moment alleen in Amerika. Uh, nog niet in Europa. Ja, ik vraag me dan altijd af van hoe komen ze aan die miljoen nummers. Op het moment dat ze jouw muziek gaan streamen... kunnen ze natuurlijk, uh, dat zeggen ze wel dat ze dat niet doen... maar toch wel stiekem even kijken of ze daar niet een kopietje van willen maken. Zij zeggen dat ze helemaal spyware-vrij zijn... en niets kopiëren en helemaal niets stouts doen. Maar ja, goed, dat zegt natuurlijk iedereen. Oké, okay, je computer moet ervoor voor staan. Verder moet je natuurlijk een iOS-apparaat hebben. Uh, ook trouwens kan het met Android... Je hebt twee programmetjes nodig, één programmetje dat draait op je pc... ...en één programmetje of een appje dat draait op je iPhone. Verder moet je een account aanmaken en daar begon mijn eerste probleem. De website van audiogalaxy.com was in ieder geval voor mij niet echt goed toegankelijk. Ik heb dus even iemand met uh, goede ogen die de muis kan bedienen erbij moeten halen... ...om een account aan te maken en dat is gelukt... Ik ga nu even de boel starten en dan kun je horen hoe het werkt. Ik ga naar mijn bureaublad. Ik heb Windows 7, dus ik ga eventjes via de startknop naar alle programma's. En dan zoek ik Audio Galaxy. Ik start Audio Galaxy. Oké, okay, hij schijnt er al te zijn. Um, je krijgt een, een, als je Audio Galaxy start een, een, een schermpje met iets van dat de dialoog hidden is. En dan heb je een oké okay en een cancel knop en een about knop. Je moet nergens op drukken. Je moet dat gewoon ergens uh, parkeren. Dus met uh, Windows toets D naar je bureaublad gaan. In ieder geval het niet wegklikken. Want dan zie je hem ook niet meer in je systeemwerkvak uh, staan. In mijn werkvak zie ik nu Audio Galaxy staan. Audio uh, Galaxy Mijn screen name is T Hessels, dat hoor je ook. Vessels maakt uh, de sprake ervan. Ik ga hierin door op Enter te drukken. Menu, en dan heb ik een contextmenu met Visit Website. View Playlists. En your, your Music Folders. Als ik daarin ga, dan kom ik in een boomstructuur. En ik zie daar Desktop. desktop. En hij zegt opend. En dat is gecheckt. Ik ga even naar Computer. Computer opend. Ik ga naar. Level 2. Flopie, Windows, open, check. Windows 7 is geopend, wil ik niet heen. Ik ga even naar mijn audioschijf. Die open ik door pijl rechts te doen. Ik ga nu naar de map Music, open, check. Music opent. Die is ook gecheckt. Je hoort dat al mijn mappen zijn gecheckt. En dat houdt in dat um, Audio Galaxy eigenlijk mijn hele computer aan het scannen is op muziek. Nou, daar kun je blij van worden, maar misschien nog niet. Level 4. Open, check. Ik heb eigen werk. Uh... Eigen werk um, is geopend en gecheckt. Nu zou je hopen dat door op de spatiebalk te drukken... je ...dat checkboxje kan weghalen, zodat deze map niet meer wordt meegenomen in uh, de audio galaxy scan Jet. nou je hoort ping hij doet het niet, uh, doe ik het met mijn aanraarschakelaar werkt het ook niet dus wat ik voor de JAWS gebruikers uh, zeg maar moet doen is eerst uh, de um, JAWS cursor naar de pc cursor halen met insert min en dan even kijken of ik daar inderdaad ben traffic, traffic, traffic, Eigenwerk. Graphic 194. Nu ga ik uh, naar links met ctrl pijl links, dan hoor ik een graphic 194. Links daarvan staat. Graphic 344. Graphic 300 nog wat. Ik druk op de, uh, de muisklikknop. Dat is uh, op het numerieke toetsenbord uh, de tweede van links boven. Easy Eigenwerk is graphic nog paper steeds paperboard. gecheckt. En even kijken of hij het nou wel heeft gedaan. Nou is hij wel geunchecked. Dus uh, wat ik moet doen is uh, de JAWS cursor daar naartoe brengen. Vervolgens in de JAWS cursor blijven. Met uh, ctrl-pij links uh, het, uh, de graphic uh, nemen die daar twee links naast staan. En daar op links klikken en dan gaat hij uit. Oké, de rest is gewoon gecheckt. Ik kan hier nu uitweg en nu gaan we mijn iPhone starten. PC en recorder, Audio Galaxy. Het is een Engelstalen programma. Dat op zich wel toegankelijk lijkt, in eerste instantie. Oké, nu krijg ik een of andere melding die ik net niet kreeg. Introductie continue. knap. Ik ga dus ook maar heen, gewoon even verder in de search hoop. Nu heb ik onderaan drie knoppen. Playlists, als ik die zou hebben gemaakt. Artiesten. Albums, albums. Genres. Search, en search. Albums, ik ga even naar albums. Geselecteerd. En dat is nu geselecteerd. Ik ga naar boven uh, mijn scherm. Koch, knop. En nu heb ik een kochknop. Nog geen idee wat hij doet. Albumsknop. Albums, knop. Hey, Search albums. Stel A. Context. A Brazilian Lover Affair. George Duke. Een Brazilian Lover Affair. George Duke. Knop. Dat double tik ik. Op. Albums. De A Brazilian. Player button. Knop. George Duke. Elf songs. 48. 27. Elf songs. George Duke zegt hij. Plus knop. Een plusknop. Geen idee nog wat die knoppen zijn. Alone. 6 AM. George Duke. Alone. Ik tik hem aan. George Duke. En hij gaat keurig streamen. En dat werkt dus ook als ik buiten mijn bereik ben van, uh, van, mijn, uh, van mijn wifi. Dit gaat echt gewoon puur via internet. Het betekent wel dat je natuurlijk als je dit gaat gebruiken, uh, weer mobiele data uh, verbruikt. Dus je moet wel even opletten uh, of je limieten hebt en of je niet gaat betalen. Maar dit werkt. Uh, ik weet zeker dat het van mijn computer komt. Want als ik mijn computer uitzet, dan kan ik helemaal niks meer uh, hiermee. Dan doet hij het gewoon niet. Onderaan. volume. Heb ik, heb ik een volume knop een forward ik zal die eens even aantikken dan krijg ik dus keurig het volgende nummer alleen van een heel ander album en het zou maar zo kunnen dat er dus ergens een een shuffle aan staat en daarnaast zit de knop pauze en daar staat een rewind knop we zullen die ook eens even nemen Pauzebaard. Knop. Nou, je hoort, dat doet hij ook keurig. Knop, twitter, Knop. Een Twitterknop. Nee, klop. En uh, geen idee waar. Uh, ik heb nog geen tijd gehad om al die knoppen uit te zoeken. Want dat zijn ook knoppen zoals uh, die bovenin staat. Emerson, stil Emerson. Ja, dan moet ik even terug. Emerson, plek in pop volume. 69, volume plaat. Pauze uit. Nou, dat uh, gaat niet zo in één klap lukken. Emerson. Want ik pop. blijf hier in Emerson zitten. Stil dus even de player black, player back knop. nu ben ik weer bij de albums, nu kan ik ook weer terug. dedicate of hits. dedicate of hits. nu zit ik weer in mijn lijst. en je hebt dus een knop en daaronder ook nog een show knop. En die doet niks. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat je dan een foto of zo ziet. Ik heb nog niemand kunnen vragen of dat werkelijk zo is. Ik heb trouwens ook, als het hier gaat om die albumlijst, een tabelindex. Tableindex, Tabelindex A, Geselecteerd. S, T U, Geselecteerd. Z, gezint W, Geselecteerd. I, Z, gezellig W. Geselecteerd. Nee, ik ga even naar iets e, anders doen. E, e, ik wou naar Yes, maar ik moet uh, niet naar de artiest, maar naar de album. G, geselecteerd. H, geselecteerd. G, Gesele F. geselecteerd. Vorige week probeerde ik uh, Fragile toe te voegen en dat ging niet omdat het vlek was. benieuwd. Show Fs Show face value. Show fair warning. Show Feel. Ik zie open. dus iedere keer met die show, show ertussen. Forest of feeling. Show, show. Ah, Herman, forest of feeling. Hoor je hem voorbij komen? Show, friends. Friends. Show, fragile, yes. En daar is Fragile. En die werkte vorige week niet omdat het vlekbestanden waren. Fragile, player button, yes. 11 plus knop plus de roundabout. A roundabout. Yes. Het duurt even. Daar is die. En dit werkt dus nu wel. Dus hij kan, uh, omdat de iPhone het wel kan. Ik heb ook geen idee of er een conversieslag plaatsvindt. Ik vermoed eerlijk gezegd van niet. Alhoewel uh, deze vlekbestanden de best wel behoorlijk groot zijn. En daar ben ik ook nog niet achter gekomen wat er gebeurt. Want je kan ook niet zien. Uh, ...welk formaat uh, hier wordt afgespeeld. Nou, dit is Roundabout van Yes. Volgens mij staat hij ook ieder jaar weer in de top 2000. Volume 81 tijd. Ik zal nog even de knop doen. Volg. En nu zie je weer dat we bij Emerson Lake en Palmer komen. Ik ben even kwijt of het hetzelfde nummer was als net. Maar het is mij dus nog niet helemaal duidelijk waarom hij dat doet. En ik ben nog op zoek naar een shuffleknop. En misschien ga ik die nog wel vinden. Als dat zo is, dan horen jullie daar meer over. Oké, dit was mijn verhaaltje over Audio Galaxy. En nu moet ik even terug naar de voice chat. Want dat kan ik niet uit. is niet in... Ja Tom, leuk. Ik vind het wel, uh, wel gaaf eigenlijk. Ik heb uh, een vraag. Kun je die uh, rare check dingen die je daar hebt uh, niet met je applicatietoets uh, bevechten? Nee, dan krijg je eigenlijk, als je dat doet, het bekende uh, minuutje dat je altijd krijgt wanneer je op een, uh, uh, een, een audiobestand of een audiomap of weet ik veel wat staat, uh, openen, uh, add to win amp en noem maar op. Uh, helaas, uh, ik heb van alles geprobeerd. Vanochtend had ik nog wel iemand uh, met een uh, goede muishand erbij en de enige mogelijkheid is inderdaad met de JAWS cursor. Ik had het nog even met NVDA willen proberen, maar dat is er nog niet van gekomen. Ga ik er in ieder geval nog even doen. Dat lijkt me leuk. Maar dan betekent dat dus wel dat uh, uh, Supernova gebruikers hier mogelijk een probleem hebben. Want die gaat heel anders om met grafische tekens. Ja, dat zou maar zo kunnen. Alleen ik heb dit dus nu op mijn thuiscomputer geprobeerd. En dan zou ik het op, uh, op de werklaptop moeten bekijken of Supernova hier überhaupt iets mee kan. Oké, okay, dankjewel. Zijn er nog verdere vragen over dit uh, prachtige muziek product ik kom er nog even tussendoor. Kijk, uh, uh, als je geen mappen wenst uit te sluiten, dan hoef je daar helemaal niet te zijn. Hè? Dan start je gewoon, uh, je, je installeert dat uh, Audio Galaxy uh, programma op je pc en je laat hem gewoon je hele pc scannen. Ik wil dat zelf liever niet, maar als je daar geen problemen mee hebt, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Nee, maar ik neem aan dat je wel een bepaalde map zelf handmatig kan toevoegen, dat je alleen maar in die map scant die je aangeeft. En mijn vraag was eigenlijk, zijn er beperkingen aan de hoeveelheid muziek die je... ...op Audio Galaxy zet... ...en moet het niet vreselijk lang duren ...voordat het allemaal uh, daar naartoe is uh, getransporteerd. Nee, je transporteert niks. Uh, je legt een verbinding uh, tussen jouw computer... ...en je iPhone of je iOS... ...en het enige wat hij doet... ...is in de mappen kijken en streamen. En je kunt inderdaad niet toevoegen... ...je kunt dus alleen maar deselecteren. In, in, in eerste instantie kijkt hij op je PC... ...en pakt hij alles dat op muziek lijkt. Een vraagje over de batterijduur. Ik heb een soort gelijkprogrammaatje gebruikt. En uh, dat heette ZimoCast. Ik weet niet of dat nu nog beschikbaar is in de App Store. Maar waar ik tegenaan liep met dat programma... was dat mijn batterij gewoon na een half uur uh, van mijn iPhone... gewoon met, met, met, met 30-40% uh, leeg was. Ik weet niet, heb je daar ervaring al mee met Audio Galaxy? Uh, nee, ik, uh, ik heb niet de indruk dat hij een stuk harder leeg gaat. Wat je natuurlijk wel hebt, uh, ik had het net al over uh, de mobiele data die je gebruikt. En uh, mobiele data ophalen, dat, uh, dat, kost, uh, dat kost batterijen. Want je bent eigenlijk constant bezig online te zijn als je aan het, stromen, aan het streamen bent. Weet je ook hoe, uh, hoe snel die stream is, Tom? Dus hoeveel KBPS? Want voor een behoorlijke kwaliteit moet hij heel wat lijn overjagen. Ja, uh, ik zei het net al, ik wou dat ik dat ergens kon nagaan. Ik heb nog niet zo idioot veel documentatie kunnen vinden hierover. Uh, wat ik dus wel merk is dat hij dat wel al, al mijn formaten pakt die ik uh, in mijn, in mijn uh, audiomappen heb zitten. Maar ik heb geen idee of hij daar zelf eerst nog een conversie op toepast. En... Um het, is, ja, het, het gaat sowieso via internet natuurlijk, maar hier in huis zit ik met, uh, met wifi. Dus het kan ook zijn, wat ik zou moeten doen, is uh, ook nog, en dat, dat ga ik zeker ook doen... Um, ...even helemaal buiten wifi bereik zijn, hier een stad lopen en dan kijken of het ook nog werkt. Of gewoon, als ik werk, mijn computer aan laten staan en op het werk kijken wat er dan gebeurt. Uh, als ik dit zo hoor, dan is het wel zo dat er sowieso al het verkeer... Uh, wat je streamt van je iPhone of van je PC naar je iPhone sowieso via een Audio Galaxy server gaat. Dus dat je sowieso uh, zeg maar een grote lus maakt. En dat het nooit helemaal rechtstreeks van je PC naar je iPhone gaat. Dat klopt. Dus niet. Ja, dat klopt. Dat gaat via Audio Galaxy. Ik moet even naar beneden want de bel gaat. En <laughs> er is niemand thuis. Ik drukte op de verkeerde controle van de verkeerde computer. Dat is ook wel erg dom. <tus> Maar op zich is dat niet zo'n bezwaar dat het via die Audio Galaxy server loopt. Um, in feite als je de routing van internetverkeer bekijkt. Dan um, loopt het vaak over uh, tientallen servers. Dus eentje meer of minder is daar eigenlijk nauwelijks een bezwaar. Zeker niet met snelle internetlijnen. Want wat ik net hoorde, er zaten weinig hiks in. En het kan ook zijn dat die server een soort van peer-to-peer -peer netwerk bouwt. Dus dat die tussen het IP-adres van jou... PC en het IP-adres van jouw iPhone alleen maar doorgeefluik is dus dat hij het ophaalt van jouw PC en daar gewoon uh, direct doorstuurt naar je iPhone dus op zich hoeft dat eigenlijk geen bezwaar te zijn dat daar een server tussendoor zit toen had het nog even over de veiligheidsaspecten en of ze niet stiekem kopieën van je muziek maken. Ja, dat is in dit soort dingen natuurlijk vrij oncontroleerbaar of het 823.000 nummer nu van jouw pc komt of van een ander. Of je zou er wat heel bijzonders op moeten zetten, maar dat zullen ze dan wel weer niet um, gaan kopiëren als ze dat al doen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat... Uh, Zeker in Amerika men toch redelijk streng is op het kopiëren en illegaal verspreiden van dingen. Dus als je dat echt als app aanbiedt, weet ik niet of Apple daarvoor zou gaan eerlijk gezegd. Nou ik denk het eigenlijk niet, laat ik het zo zeggen. Uh, ik ben er weer, ik, ik denk het eerlijk gezegd ook niet, maar omdat het een, een gratis service is, ze dus moeten toch ergens het geld vandaan halen. Ehm... Um... Wat ik wel weet is dat uh, wat ze schrijven, dat als jouw, uh, uh, je tekst, dus de, de informatie van jouw mp3's, uh, als ze daarvan vinden dat dat beter kan, dan doen ze dat uh, n tijdens het streamen. Het is niet zo dat ze jouw, uh, jouw mp3 tekst van jouw bestanden veranderen. Maar dat kan dus zo, wel zo zijn dat je op je iPhone iets andere informatie ziet dan dat je gewend bent van je eigen mp3. En bedoel je dan als zij een betere versie hebben van hetzelfde nummer, dat ze die dan naar jou streamen of dat ze gewoon andere info erbij gaan zetten? Nee, met, met teken bedoel ik de, de informatie. Dus uh, artiest, uh, albumnaam, uh, albumtrack, uh, trackname, een en, en, jaar, noem dat uh, al, al dat soort informatie. Daar kunnen ze wijzigingen aanbrengen op het moment dat ze het streamen. Maar nogmaals, ze gaan niet zitten wijzigen in jouw computer, in jouw bestandsnamen. Ik zit trouwens me af te vragen, hè. het is even het is verder geen discussie hoor, maar eh, ik, ik heb zelf het, het idee dat er wel degelijk een standaardformaat wordt aangeboden. Want als jij alle formaten kunt aanbieden eh, aan, die, aan die server die jij streamt op een iOS apparaat, dan neem ik aan dat hij dat in een standaard formaat wegstuurt. Omdat uh, iOS toch ook niet al die formaten in huis heeft. Nou, ja, ik weet het niet helemaal. Volgens mij kan, als ik kijk naar... Uh... ...naar het muziek-appje, zeg maar, dat je in je iPhone hebt staan... ...die kan redelijk veel aan. In ieder geval kan die dus wel vlek aan. Uh, iTunes kan dat dus blijkbaar niet, maar volgens mij, ik weet het eigenlijk wel zeker... Uh, ...kan ik wel vlekbestanden bestanden naar mijn iPhone uh, synchroniseren... ...en die worden dan welkeurig afgespeeld. Dus ik, ik heb geen idee. Het is, ik ga proberen daarachter te komen... ...want er is te weinig informatie over. En dat kan ook te maken hebben met de ontoegankelijkheid van de site... ...dat ik dat niet allemaal kan vinden. Oké, okay, ja, dat, uh, dat is wel mogelijk natuurlijk, maar het lijkt mij uh, voor de duidelijkheid uh, wel uh, gewenst dat het één formaat zou kunnen zijn natuurlijk. Want als je, als je dat soort formaten moet gaan streamen, dan, uh, dan wordt de data afstand want uh, ja, dat wordt dan wel veel meer natuurlijk met vlakken. Nou goed, oké, okay, klaar. Als er uh, geen andere vragen meer over dit onderwerp zijn, ik zie al dat we naar vier uur toe rennen. Dan uh, zouden we door kunnen gaan naar het volgende ding, of er mensen nog leuke dingen hebben gezien, leuke updates, leuke tips, tricks, weet ik veel wat, of andere vragen hebben die we nu zouden kunnen beantwoorden. Ik ben zelf maar zo brutaal om de eerste leuke update gezien te hebben. Die zag ik, uh, ik dacht Astrid post in het VOA-forum vandaag. Dat is een update van Dragon Dictate. En wat daar uh, met name heel opvallend was, is dat hij drie keer zo snel is geworden. ...dan zou je je in gemoede kunnen afvragen... ...volgens mij wat de vorige versie verkeerd had gedaan... ...maar het is wel fijn dat hij inderdaad sneller is... ...en hij is ook een stuk sneller. Dat vind ik wel hartstikke mooi. Je kunt er ook mee naar, mee naar andere apps. Heel veel meer apps zelfs. Wat hij helaas niet kan... ...en daar zit ik eigenlijk op te wachten... ...is dat hij een soort sprekend toetsenbord is. Dat hij zich daar op die kant kan integreren... ...en dat ik gewoon een mailtje daarmee kan beantwoorden... Dus dat ik ergens in de mail ben, ik plaats de cursus waar ik het antwoord wil hebben, ik zeg praat en ik ga praten en stop met praten en dan staat het antwoord in de mail. Dat zou ik zo geweldig prachtig vinden, maar dat zit er helaas nog niet in. Zijn er andere mensen die leuke of spannende dingen zijn tegengekomen op het iPhone front? Nou ik heb een kleine vraag over die uh, uh, app. Uh, daar zit volgens mij wel een beperking aan voor wat betreft de lengte van de tekst die je inspreekt. Althans, uh, dat was dat is tot nu toe mijn ervaring. En ik merkte bij Drug dictation dat mijn eerste uh, scherm, mijn splitscreen eigenlijk niet voorgelezen werd. En ik kon wel dubbel tikken op uh, het spreken, zeg maar. Maar het werd allemaal niet meer voorgelezen en ook dat toetsenbordknopje uh, linksonder en rechtsonder niet meer. Ik wil er toch even iets op uh, aanmerken, eh, want iedereen heeft het over voice dictation, uh, over, over de dragon dictation. Het is, er wordt hier gesproken over voice dictation, dat is een wezenlijk andere app. Ja, je hebt helemaal gelijk. Sorry, ik pak de, de verkeerde, uh, riep ik, inderdaad. Maar die vond ik wel redelijk toegankelijk eerlijk gezegd, wat ik daarvan gezien heb. Sorry, over welke hebben we het nou? Niet meer over drukkende dictation? Nee, dat is het inderdaad over voice dictation. En dat is wezenlijk een andere app. Dat was gewoon even een vergissingtje. Maar uh, dat is een, uh, echt een andere app. En dan moet je inderdaad, want anders klopt inderdaad de hele beschrijving niet. Even in aanvulling hierop, Dirk. Uh, voice dictation... Uh, ik gebruik zelf ook Dragon Dictation, Force Dictation. Er stonden wat negatieve recensies over toen die app net uh, uitkwam. Een maandje geleden, denk ik. Is het de moeite waard om dat appje te kopen? Nu die het zo sneller is, zeker wel, ja. Ik vond hem wel... Uh, ja, ik vond hem wel mooi. Maar... Ja, ik, ik ga dat niet heel veel gebruiken, denk ik. Omdat je gewoon... gewoon... Ja, wat ik net al zei, uh, ik schrijf veel mail en dat zou ik graag mondeling willen kunnen doen. En dat kent je nog niet. En dat gaat zeker wel gebeuren. Ooit eens een keer, denk ik. Ik neem aan dat dat appje ook de mogelijkheid heeft om tekst uh, via wijzigen uh, te selecteren en dan te plakken in een mailtje. Zo doe ik dat nu veel met Dragon Dictation als het gaat om het schrijven van sms'jes en ook mailtjes en dergelijke. En als Voice Dictation ook de mogelijkheid biedt, dan is dat in ieder geval wel een... Uh, ...houd je oplossing om in coalitietermen te spreken, maar het kan wel. Nee, het kan, het kan absoluut wel. Het kan inderdaad wel. Hij kan inderdaad via mail versturen. Ja, dat kan hij echt wel. Nou, ik weet het. zeker dat hij het kan. Ik heb het geprobeerd. Je hebt een aantal mogelijkheden in Voice Dictation... Uh, ...waar hij voor iets wil gebruiken. Twitter, sms, uh, e-mail. En uh, dat, dat, uh, dat gaat goed. Ik heb het geprobeerd. Alleen de versie, ik heb 2.1 nog niet geprobeerd, 2.0 wel... En daar staat een beperking aan voor wat betreft de lengte van de tekst die je, die je maakte. Dan hoor je op een gegeven moment plup pluk en dan is het klaar. En dan kom je in het scherm waarbij je de mogelijkheid hebt of je de zaak, uh, hoe je dat wil behandelen. Uh, dan wel e-mail, sms, twitter, uh, noem het maar op. Ik, uh, ik vind het wel een handig toeltje. Ik weet niet of er mensen zijn die beide apps kennen. Zowel Dragon Dictation als Voice Dictation. Ik ben benieuwd wat dan de voordelen zijn van uh, Voice Dictation boven uh, Dragon Dictation. Nou, ik heb ze inderdaad beide. En ja, ik vind toch Voice Dictation minder fouten maken dan uh, Dragon Dictation. Maar ja, net wat ik zeg, ze worden voortdurend beide geüpdatet. Dus, uh, maar zoals het nu ligt, maar de nieuwe heb ik nog niet getest. Uh, de, uh, heb, ik heb dus nog niet geüpdate. Maar uh, de, de oude, in ieder geval Voice Dictation, ik vond hem minder fouten maken. Oké okay, Paul, en hoe, hoe duur is die Voice Dictation? Nou, dan moet je wel kijken of je er een hypotheek voor kunt afsluiten, want hij is toch behoorlijk duur hoor. Het is wel 75 cent. Wat een uh, grote update is bij 2.1, is dat hij naar veel meer uh, programma's zijn uh, uitgeschreven tekst automatisch kan exporteren. En dat die sneller is geworden. Dat waren de grote updates voor, de, voor deze versie. En voor die 75 cent zou ik het uh, ja, zeker niet laten. Even Dirk, weet jij de lengte een beetje van die, uh, die uh, tekst? Hoe lang dat kan? Volgens mij één minuut of zo toch? Ja, dat lijkt er een beetje op. Ik heb hem nog nooit getimed eerlijk gezegd. Uh, maar dat hebben ze beide, want uh, Dragon heeft dat ook niet eindeloos volgens mij. En dat, dat, dat is wel jammer. En zou je hem echt veel willen gebruiken, dan kun je dat ook niet bijkopen voor zover ik weet. Dus er is geen pro-versie van of je het er niet voor zover mij bekend. Um, nog iets, uh, nog een vraagje over dat voice dictation, Dan hou ik erover op. Um, uh, Dragon dictation heeft nu als nadeel dat als je een opname maakt dat je voice-over uitvalt... En omdat ik weet hè, dat je dan één keer naar rechts moet vegen om de opname te stoppen. Uh, dat doe je dan. En dan tik je naar rechts vegen en dubbel tikken. Uh, is het zo dat bij Voice Dictation de uh, stem van Voice Over wel uh, actief blijft? Of wel te beluisteren? Yes. Oké, okay, top. Dank je. En Maso, het klopt zeker dat uh, bij de nieuwe update van Dragon Dictation... dat uh, het splash screen of het scherm niet meer voorgelezen wordt, of wel? Ik heb... Uh, onlangs nog geen update geïnstalleerd, dus misschien uh, loop ik ook achter de feiten aan. Nou, dan zou ik de update niet uh, installeren, oké. Okay. Ja, dat is soms heel lastig als je inderdaad uh, van 10 programma's updates niet wil installeren, dan moet je ze uh, met de hand de andere wel gaan installeren. En meestal klik ik toch maar een keer op installeer alles en dan uh, kom ik het wel weer tegen. Misschien wel een beetje lui en slecht. Als we het nu toch over updates hebben, schiet me eigenlijk wel een tip te binnen. Want ik heb dat probleem ook wel eens. Dat ik een update installeer waarvan dan naderhand blijkt dat hij niet goed toegankelijk is. Of niet goed werkt met VoiceOver. Um, wat ik vaak doe is een uh, synchronisatie of een kopie maken van mijn iPhone in iTunes. Zodat alle apps uh, die op dat moment goed werken in iTunes staan. Als ik dan een update heb gedownload die niet goed werkt, dan gooi ik die van mijn iPhone af. Om vervolgens dan via iTunes weer die oude... Uh, app terug te zetten. Je kan dan via de checkboxes in iTunes ...doe je de app aanklikken zeg maar, en opnieuw synchroniseren. En dan heb je dus weer de oude versie van je app die goed toegankelijk is weer op je iPhone staan. Oké, okay, ik wou net vragen of de inderdaad ook nog op een andere manier kan. Ja, want ik kan iTunes niet gebruiken. Ik heb Supernova, dus dat werkt voor mij dan niet. Je zou naast Supernova uh, NVDA kunnen installeren. Of nou ja, die hoef je helemaal niet te installeren en die kunnen prima naast elkaar arbeiden. Dus dan gooi je Supernova eruit. En dat doe je met uh, control, linker control spatie, dan kom je in het regelpaneel, dan geef je altijd 4 Dan zeg je Supernova afsluiten, dan zeg je ja. Dan start je NVDA op met een sneltoets of op, op, op hun manier. En dan kun je wel uh, behoorlijk goed of gewoon goed met iTunes overweg. Voor zover dat überhaupt natuurlijk al mogelijk is. Maar met Supernova wordt dat inderdaad echt helemaal niks. Oké, okay, ja, dan zul ik ook die backup manier via de Nvidia iTunes uh, gebruiken. Want is het is niet mogelijk om toevallig een update uh, terug te draaien via, het, uh, via de iPhone zelf? Nee, niet voor zover ik weet. Of ik weet eigenlijk wel zeker dat dat gewoon niet kan. En je kunt ook geen app even kopiëren naar... Uh, zodat je uh, hem ergens hebt staan en dat er een van de twee maar geüpdate wordt, daar heb je gewoon vrij weinig mogelijkheden. Praat ik onzin als ik zeg dat je als je Supernova aanzet en je zou de stem daaruit zitten en je start NVDA, dat je dan ook je vergroting gewoon mee kan laten nemen met, uh, met de werking van NVDA? Ik, ik meen dat ik iemand ken die dat doet. Ja, dat kan. Dat kan inderdaad. En. Uh... Maar dan is het, want uh, uh, NVDA maakt namelijk geen gebruik van, van uh, drivers op de videokaart. Uh, NVDA die gaat vanuit uh, de kernel van, uh, van Windows. En uh, die heeft dus met die hele videokaart niks te maken. Terwijl dus in, in alle andere gevallen zoals uh, JAWS uh, of WindowEyes... Uh, ...die hebben allemaal wel een, een speciale videodriver nodig. En NVDA heeft dat niet. Dus vandaar dat NVDA er gebroedelijk naast kan draaien. Ja precies, maar ik, uh, ik, ik stipte dit even aan. Dan denk ik, ja, er zijn toch wel mensen die uh, toch heel graag nog even mee willen kijken op het scherm. Ook al kan dat, uh, zou dat minimaal zijn, maar alle beetjes helpen. Ja, is wat mij betreft helemaal een prima oplossing. Oké, okay, zijn er nog andere dingen die we hier besproken willen hebben? Want ik zie dat het al tien over vier is. En als het niet zo is, dan gaan we er een eind aan breien. Ik heb nog even een simpel vraagje. Uh, weet jullie hoe je kan zoomen bijvoorbeeld bij, een, bij de camera als je een foto maakt met voice-over? Ik weet namelijk alleen dat je dat knijpen en dat met twee vingers uitvergroten kan. Maar dat werkt niet bij voice-over. Nee, met, met voice-over als je bij de camera bent, dan zit er op een gegeven moment een zoom uh, dingetje. En dan kun je dus met je, met je vinger, door je vinger omhoog of omlaag te bewegen... Hè, ...door er overheen te aaien, kun je hem dus verhogen of verlagen. En die kan ik gewoon vegen bereiken als ik veeg uh, via de... Ja. Ja, je moet, ja, je moet hem dus uh, bereiken door... Uh, je drukt op de camera. En of je nou in fotomode of in, vi uh, in videomode staat, dat maakt dan niks uit. Er zit daar een, een dingetje en daar staat dan bij... Uh, ...zoom is nul, ja, die, kun dus, uh, die kun je dus omhoog zetten. Uh, alleen je moet dus niet vergeten om hem daarna weer terug naar nul te zetten... ...want het is inderdaad zo dat als je dus uh, te veel gaat zoomen... ...je moet hem, uh, vooral als je een foto of een video maakt uh, met zoom... Uh, ...dan wordt het wel een, een verschrikkelijke kermis... Als je niet uh, die, uh, je, je toestel perfect stilhoudt, ja, ik heb een virus. Als het goed is, uh, is dat via die stabilisatie in de virus meegenomen. Dus ik hoop dat het uh, goed werkt dan. Oké, okay, zijn er nog andere vragen? Nou, dat lijkt erop van niet. Dat is hartstikke mooi. Dan ga ik uh, iedereen bedanken die er weer geweest is. En uh, ja, het blijft toch wel een beetje hetzelfde clubje wat langskomt, wat mij betreft blijft komen. En kijken of er nog wat mensen bij kunnen zoeken. Ik wil wel eens een keer richting die 25 eigenlijk, dat lijkt me wel spannend voor deze chat. Uh, de opname komt uh, binnen een aantal dagen weer beschikbaar. En dan wordt hij op allerlei plaatsen gepubliceerd en uh, kondig ik wel in het voice-over forum aan uh, wat de dingen zijn geweest en met de links erbij. Wat mij betreft, iedereen hartstikke bedankt en uh, maakt er zeker met dit weer een geweldig mooi weekend van.